Kees Groot met het NOS-journaal. Presidenten wapens te sturen naar Koerdische strijders in het noorden van Syrië. Die bereiden zich voor om de stad Raqqa te heroveren op IS. De wapenleverantie door de VS zet de relatie met Turkije flink onder druk. Ankara is fel tegenstander van het bewapenen van de Koerdische rebellen in Syrië. Turkije ziet ze als terroristen die banden hebben met de verboden Koerdische arbeiderspartij PKK. Bij een onderzoek naar de handel in versleutelde telefoons is 1 miljoen euro aan contanten gevonden. Op 11 plekken werden doorzoekingen gehouden, er zijn drie arrestaties verricht. Het miljoen werd gevonden bij de hoofdverdachte thuis. De versleutelde telefoons zijn volgens justitie vooral populair bij criminelen, omdat ze door de politie nauwelijks af te luisteren zijn of te volgen. Het verkopen van de telefoons is niet strafbaar, het aannemen van crimineel geld wel. De nicht van Marine Le Pen stapt uit de politiek. Marion Maréchal Le Pen stelt zich niet herkiesbaar bij de parlementsverkiezingen die volgende maand in Frankrijk worden gehouden, melden verschillende kranten. Ze zou zich om persoonlijke redenen terugtrekken. De 27-jarige Maréchal wordt gerekend tot de rechtervleugel van het Front National. Haar tante Marine Le Pen wil de partij na de verloren presidentsverkiezingen grondig vernieuwen. De Britse premier May vindt dat de traditionele vossenjacht in Engeland en Wales weer moet worden toegestaan. Het is sinds 2004 verboden, maar May heeft beloofd het verbod opnieuw in stemming te brengen. Het jagen met honden op vossen ligt gevoelig in de Britse samenleving, maar veel conservatieve politici zijn voor. Als de partij van May bij de verkiezingen volgende maand zetelwinst boekt, zou er voldoende steun kunnen zijn voor het weer toestaan van de vossenjacht. Het weer, wolkenvelden in het noorden en opklaringen in het zuiden. Daar kan het vannacht lokaal vriezen. Morgen droog met geregeld zon. Het wordt 13 tot 17 graden. En vanaf donderdag is het warmer, maar ook wisselvalliger. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Joronde van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen file. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 Uh, welkom bij Tweede Uur van CFM Jazz. Mijn naam is Akko Beuving en we draaien jazzmuziek. Dat hebben we het eerste uur ook gedaan. En we gaan daarmee verder. Tweede uur. Het mag wel ietsje pittiger, zou ik zeggen. Het tweede uur. We begonnen natuurlijk met Benny Colson. Een rustig begin met Namely Jew. En uh, ja, lekker uh, muziekje. Rustig, echte oude jazz. En ja, ik zou bijna zeggen... ga nu even recht zitten. Ga, uh, let goed op, want nu komt Diana Reeves... en de Big Fat Band. Met het nummer Too Close for Comfort... En daar wordt wel over gezegd, over die band. Ze zwingen de pannen van het dak. Ze zwingen de pacemakers uit je borstkast. De meniscus tussen je knieschijven vandaan. De eilandjes van Langerhans uit je alvleesklier. De stents uit je kransslagader. De stomen uit je navel. De iris uit je ogen. Het tussenschot uit je, uit je neus. De keratine uit je haar. Kortom, ze zwingen. En een arrangement niet te kort... In de beste Kanbezi-traditie met een trompetsectie, die zo poepstrak is dat je spontaan harder krijgt. wanneer ze uithalen voor een klaterend salvo. Dus let op: Diane Reeves, too close for comfort. Ik moet hem even opzoeken, maar we gaan hem zeker vinden. Daar gaat hij komen. smart, behave my heart, don't give up your cart when he's so close. Be soft, be sweet, but be discreet, don't go off your feet. He's too close for comfort, too close, too close for comfort. there's a Diane Reeves, Too Close for Comfort en de Big Fat uh, Band. Ja, daar word je toch helemaal springerig van, zou ik bijna zeggen. Dat, dat, ja, dat is zo fantastische muziek van deze big band. Uh, en als je springer, over springerigheid gesproken... afgelopen uh, vrijdag was het natuurlijk bevrijdingsfestival in Haarlem... en daar speelden verschillende bands. En een van de bands die in het verleden al mijn aandacht getrokken heeft... is Jungle by Night... Een Nederlandse band, en die speelt een beetje afro-beat, uh, zou ik zeggen, afro-jazz. Hun eerste cd is nog meer aan de jazz, maar de latere cd's zijn echt een beetje te springerig geworden. En op die muziek werd ook heel veel gedanst. Maar van de Jingle By Night, iets van hun cd, uit 2011, uh, afro-blue, een bekend jazznummer. Jungle by Night van een, hun gelijknamige CD uit 2011. Uh, Jungle by Night Afro Blue, bekend jazznummer natuurlijk. Uh, ja, er is best wel eens wat popmuziek uh, uh, door jazzmuzikanten gespeeld. En Blue Note heeft ook series uitgebracht met allerlei uh, ear, uh, betonen aan uh, muzikanten uit de pop. Onder andere aan Prince. Uh, Blue Note plays uh, Prince. En hiervan het nummer Holy Call met Bob Belden, Purple Rain. Hey! <laughs> Sorry. I never meant to cause you any pity I only wanted one time to see you laughing And lover, I only want to be some kind of friend. I could never. En nu gaan we weer toch weer naar Bill Evans bijvoorbeeld. Daar is een onlangs CD van uitgekomen in 2017. On a Monday evening, veel live muziek daarop. Uh, Bill Evans Trio is dat. En dat nummertje Mina vind ik wel mooi. List right, open your eyes, you can fly. En dat is natuurlijk zo. Open je ogen en bekijk je mogelijkheden. Dan heb je kansen. Dan, ja, je moet het wel zien natuurlijk. Dat is de andere kant van het verhaal. En dat is het drie-in-eentje wat ik uitgezocht heb voor vandaag. Open your eyes, you can fly. En de volgende is van Gary Burton: Open your eyes, you can fly. Totaal andere uitvoering. <tied> Ik kwam niet helemaal eruit, bijna zeven minuten. Dat is van de CD, The New Quartet. En uh, studio album van Carrie Burton. Carrie Burton, vibrafoon, Michael, Kudrick, gitaar. Abram, Laboreo, basgitaar en Harry Blazer. Uh, uh, slagwerk natuurlijk. Dus dit is een andere uitvoering van uh, Open Your Eyes, You Can Fly. Een bekend nummer van, uh, ik dacht van, Chic Korea. En ik heb er nog één op de rol staan. En dat is een... Uh, een uh, en volgens mij een Braziliaanse zangeres. Eh, Flora Purim heet zij. En zij heeft dit nummer ook uh, uh, uh, op een plaat gezet. En die ga ik nog een stukje van draaien. Het dus is volgens mij ook een hele lange versie. Dit is Flora Purim. Open your eyes, you can fly. Flora, even opzoeken waar ze staat. Hier heb ik hem. Maar uit 1972, dit is natuurlijk echt een fusion muziek. Ik weet niet wel wie je de mooiste vindt van Riz Wright. Prachtig gedaan. Carrie Burton, ook een hele mooie. Maar deze vind ik zelf ook heel mooi. En volgens mij is dat een van de oudste, 72 al. Uh, uh, Flora Purim. Al, wat kan je het beste naar fusion draaien? En dan kwam ik uit op de classical jazz quartet. Met iets van Tchaikovsky uit uh, De Nootkraker. En dat is een hele fraaie. Even weer terug naar wat rustigers. Jazz Quartet, uh, Tchaikovskys The Nutcracker. uit uh, 2001 een aardig nummertje om uh, de overgang te maken naar een Nederlandse jazz. Dat zouden we ook altijd doen in dit programma. En dan heb ik deze keer drie zangeressen klaarstaan: Kiki Manders, Simone Honijk en Suzanne Raya. En van alle drie ga ik iets draaien. En ik begin met uh, Suzanne. Uh, even kijken. Ik begin met uh, Simone Honijk. Dat is, een, uh, ja, dat is Simone Honijk, die heeft een cd'tje gemaakt... in maart uitgekomen, From This Moment On. Uh, daar wordt ze begeleid door Dirk Balthuis op piano... Thomas Winter, Anderson contrabas, Nick van Wingen, drums... en Alistair van der Molen, die kennen we natuurlijk wel bekende naam. Een trompet die over, uh, ook meespeelt. Uh, nou, zij richt zich een beetje op de traditionele jazz. From This Moment On. Simone Honijk. From this moment on You found me, dear Only for 2.40, dear From this moment on From this happy day No more blue songs Only hoop-de-do songs From this moment on You've got a love You got the skin I really love to touch You've got the arms to hold me tight You've got the sweet lips to kiss me goodnight From this moment on Simone Honijk uh, en natuurlijk Els van der Molen op trompet, dat hoorde je wel. En uh, ja, zij is eigenlijk uh, een beetje een laandbloeier. Geboren in 1962, in 2005 afgestudeerd op het conservatorium van Amsterdam. En volgde onder andere lessen bij Greetje Kouwveld en Deborah J. Carter. Kortom, mooie muziek. En dat geldt ook voor de volgende Nederlandse uh, zangeres. Die heet Susanne Zaja. En die heeft een cd, Rose, tweede, en eigenlijk uitgebracht, december 2016. Ik vind het staat hele mooie nummers onder. Op All I Want is prachtig. Maar Again Love vind ik zelf ook heel mooi. Susan Raya. Se contar algo fuera de ti Solo salieron un verso sin ti Quise escribir historias de la vida tuya Mis ganas de burlar Sweet baby only you Still admire, I will think of you. I never, never stop loving you no Cliché, canción protesta, ensayo agudo, son de fiesta, cambio climático, cura de tres. Tú eres mi excusa para improvisar los versos más sencillos. Suzanne Raya uh, zang. En uh, zij is een Spaanse, maar ze woont in Amsterdam. En deze CD is opgenomen in New York. In, uh, en ja, ik ben eigenlijk onder de indruk van haar bijzonder stemgeluid. Een stem die je niet snel meer loslaat. Suzanne Raya, als ze ergens op de podia staat bij jou in de buurt, ga je zeker kijken. Ze treedt best wel op. Uh, dan heb ik er nog één uit de Nederlandse hoek. En dat is uh, Kiki Manders, een Limburgse. En uh, die heeft een uh, Love is Your Love is yours is mine. Opgenomen. Ik dacht aan een CD uit 2016. En van Kiki Monders draaien we er ook een. Dan draaien we van uh, Avec le temps. Belangrijke dag in Frankrijk. Hè? Heel veel mensen gaan niet stemmen. Omdat ze niet op Macron of Le Pen willen stemmen. Heb ik begrepen. Raar systeem. faire une seule très bien With the time, with the time, all will even the most chouettes souvenirs, that wind is a Je ne Kiki Manders, Nou, we hebben genoeg Nederlands talent in huis... om de komende jaren vooruit te kunnen, zou ik zeggen... op het gebied van de jazz. Onder andere Kiki Manders, eh, Simone Honijk en Susanna Raya. Die dat zijn grote talenten je hebt geluisterd naar CFM Jazz. Mijn naam is Alko Beuving en we draaiden allerlei soorten jazzmuziek. Zoals het gebruikelijk is. Uh, a traditional, a modern, fusion. Nou, er zat van alles bij. En wat is er mooier om af te sluiten... met Iwan Lynch en de Metropolitan Orkest Commissar de Novo. Een aantal jaar geleden heb ik hem en het Metropolitan Orkest in Haarlem... in het concertgebouw gezien. Volgens mij was José Koning daar ook nog bij. Die zong dit nummer ook. Maar dit is de uitvoering van Iwan Lynch. Maak er een mooie zondag van. Tot... De volgende keer. En hou je van filmmuziek? Luister dan morgenavond om 9 uur naar CFM Cinema.